Twee uur. Het NOS-journal. Renate Evers. Minister Opstelten blijft erbij dat hij de politiebonden een reëel en goed verdedigbaar bord heeft gedaan. De politiebonden zijn begonnen met publie publieksvriendelijke acties omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3%, maar de minister houdt vast aan de nullijn. In diverse politieregio's worden voorlopig geen bonnen uitgeschreven voor lichte overtredingen. Opstelte vertrouwt erop dat er bij de acties van de politie de veiligheid van het publiek geen gevaar loopt.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 En uh, dat had uh, sneller gemoeten. Er wordt een onderzoek ingesteld. Wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. In het noorden van Frankrijk is een Thalys gestrand... met 480 passagiers aan boord. De hoge snelheidstrein was op weg van Amsterdam naar Parijs. In de trein zitten veel Nederlanders, meldt de NS. In de motor van de locomotief was brand uitgebroken. De schade is niet groot, maar de machinist is zodanig gewond geraakt... dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Alle reizigers bleven ongedierd. De Thalys wordt naar de stad Arras gesleept... en van daaruit worden de gestrande passagiers naar Parijs gebracht treinreizigers moeten nog een paar uur rekening houden... met vertragingen van twee tot drie uur. De man die vorige maand werd opgepakt in Brussel... voor de overval op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam... wil niet naar Nederland worden overgebracht... De rechter in België moet nu bepalen of de verdachte naar Nederland komt... maar dat kan volgens het OM nog maanden duren. Een filiaal van Brinks in Amsterdam-Zuidoost werd in juni met geweld overvallen. Agenten die de achtervolging inzetten op de daders werden op de A2 beschoten. En na een ongeluk met een vluchtauto ontkwamen de overvallers... door een passerende auto te kapen. Er zijn in de zaak tot nu toe drie arrestaties verricht. De PVV wil bij het overleg over extra bezuinigingen ook praten over andere niet-financiële maatregelen. Dat heeft de PVV fractieleider Wilders gezegd bij het begin van de onderhandelingen op het Skatshuis in Den Haag. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV houden de komende tijd een media stilte over de voortgang van de besprekingen. Volgens het Centraal Planbureau moeten voor zeker 9 miljard euro bezuinigd worden om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen, het is zo'n 7 graden. Morgen droog en grotendeels zonnig, dan is het 10 graden. ANWB Verkeersinformatie: er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt ter 2 kilometer, voor afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. En op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 2 en voor de Van Brienenoordbrug 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Rekent u nog wel eens om uh, van euro's naar gulders? Ja, zeker. Nou, dan schrik je wel eens. Dan vind ik het wel heel erg. prijzig. Wilders de wilde gulden zelfs weer terug. Dat is toch beter, hè? je schaart de euro draad, terug. Ik denk dat heel Nederland vol is. Teruggaan naar de gulden is veel goedkoper dan doormodderen met de euro. Althans, dat moet vanmiddag blijken uit onderzoek van de PVV... dat om drie uur wordt gepresenteerd. Vlak voor en vlak na drieën praten we erover... met de economen André ten Dam en Ewald Engelen. Met welk boodschappenlijstje Geert Wilders vandaag het katshuis ingaat... is duidelijk, fors bezuinigen op ontwikkelingshulp. En daarom hebben de gezamenlijke hulporganisaties alvast de tegenaanval geopend... met een open brief aan je-krijgt-wat-je-geeft-punt-nu. Op je-krijgt-wat-je-geeft-punt-nu. Tom van der Lee, directeur campagnes van Oxfam-Novip. Maakt u zich al zo'n zorgen? Ja, zeker. Dat, Dat u bij voorbaat al met zo'n brief komt? Nou ja, het is evident dat het genoemd wordt als een favoriet onderwerp waarop bezuinigd wordt. En dus is het tijd om te laten zien dat dat heel onverstandig is. Omdat er al een miljard bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking door dit kabinet. Dus genoeg is genoeg had ook de slogan kunnen zijn. Nou, we vinden deze slogan beter omdat hij uitdrukt dat het gaat om de mensen daar. Maar we hebben er zelf als samenleving ook wat aan. Dit weekend waren de Wereldbeker schaatsen in Tial van in Ereveen. Het stadion dat volgens Nederlandse schaatsers zwaar verouderd is... maar volgens buitenlandse schaatsers het walhalla van de schaatsport is. Voormalig schaatscoach Henk Gemsen. Goedemiddag. Goedendag. Zijn die Nederlandse schaatsers zo verwend of zijn die buitenlanders zo snel tevreden? Ik denk dat uh, wanneer de buitenlandse schaatsrijders uh, laten blijken dat ze geweldig graag in Heerenveen zijn. Dat komt door de ambiance en dus de gastvrijheid, maar ook inderdaad de ontvangst door dus de vrijwilligers daar te plekken. En waarom hebben die Nederlanders dat dan niet meer? Die zijn er inderdaad aan gewend geraakt. Die zijn er aan gewend geraakt, ja. ja. ja. Gisteren werd, hoe kan het ook anders, Vladimir Poetin opnieuw gekozen tot president van Rusland. So you think you can dance jurylid Yevgenia Parakina. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent Russisch, woont al jaren in Nederland, uh, mogen we u feliciteren met de overwinning van Poetin? Uh, ja, ik bedoel, uh, ja, voor Russen, de Russe volk, er maakt het Russische volk, maar dit als een overwinning van Poetin. Dus ja, u kunt, uh, u kunt me feliciteren. <laughs> Dat klinkt een beetje aardig. U bent onderweg naar de studio, we gaan hier, u hier zo meteen begroeten. Dichter bij de dag is vandaag Daniel Dees. Zijn gedicht hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of opmerking voor ons? Bezoek dan onze website, dit is ditisdedag.nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Tom van der Lee, directeur campagnes van Oxfam Novib. Vanaf vandaag sluiten Rutte, Verhagen en Wilders zich op. Op zoek naar miljarden. En vanochtend stond er uh, een brief in de krant. Een open brief snijden in ontwikkelingshulp is een historische vergissing. Ja, u zei net al, we, we, we geven nu maar alvast aan... dat we vinden dat daar niet verder op bezuinigd mag worden. Want u verwacht dat dat wel gaat gebeuren. Uh, nou, wij hopen natuurlijk dat het CDA haar rug uh, recht houdt. Uh, tijdens de algemene beschouwingen heeft het CDA nog een motie gesteund... dat ze vast wil houden aan de 0,7 die op dit moment wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. En we moeten dus bedenken dat van iedere 100 euro... 99 euro en 30 cent besteed kan worden aan onszelf... en de dingen die we belangrijk vinden in de Nederlandse samenleving. Maar laten we die 70 cent die we geven aan de allerarmste in de wereld... laten we daar niet meer op beklimmen. De. Ja. Daar is al 1 miljard van afgegaan door dit kabinet. Geert Wilders is daar heel duidelijk over, over de vraag wat er met ontwikkelingshulp moet gaan gebeuren. Een antwoord aan het CDA is, uh, u kunt al uw hervormingen op uw buik schrijven... als we niet uh, vervolgens eerst eens uh, ja, fors gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ja, duidelijk hè? Ja, maar het is jammer dat dit een benadering is waarbij je kiest om eigenlijk achter de duinen te duiken... Terwijl Nederland uh, al decennia lang een hulpvaardige handelsnatie is geweest. We hebben geprofiteerd van het feit dat we goede relaties hebben onderhouden met uh, landen. Ook landen die het vroeger heel slecht hadden en nu uh, vooruit gaan, uh, zich ontwikkelen. Nou, Kijk... maar, maar zeggen heel veel, heel veel kiezers en ook delen van het CDA, dat is allemaal wel waar. Maar we hebben ook een probleem met ons eigen huishoudboekje. Als we zorgen dat we dat eerst op orde hebben, kunnen we daarna wel weer eens gaan nadenken over de rest van de wereld. Ja, ik begrijp het argument op zich. Ik begrijp ook dat mensen in tijden van crisis denken... dat het hemd nader is dan de rok. Ja. Maar dit kabinet heeft verzuimd om bij haar aantreden... belangrijke hervormingen te doen. En greep men uh, maar in de pot van ontwikkelingssamenwerking. Het wordt nu tijd om echte keuzes te maken in onze eigen samenleving. En niet de makkelijke weg te kiezen. Nee, en dan is het zo dat u als sector ook een probleem heeft met uw imago. Veel mensen denken toch, uh, nou ja, dat zijn clubs die geven dat geld maar uit. En dat is een... Is een, is een... Een put die nooit te dempen valt, dus laten we daarmee mee ophouden. Hoe komt het dat u zo'n slecht imago heeft? Um, ik denk dat er zijn heel veel verklaringen voor, maar ik denk dat mensen twijfelen over het nut uh, van het werk. Omdat niet alle problemen zijn opgelost. Het is namelijk ook een gigantische uitdaging. Maar en die is problemen geen... worden ook niet kleiner, hè? Dat is niet Althans, waar. Althans, daar lijkt het op. Nee, ja, maar dat, dat is niet waar. Maar Kijk, vertelt als u kijkt ons dat naar... wel duidelijk genoeg dan? Uh, misschien te weinig. Maar neem bijvoorbeeld de kindersterfte. Die is gedaald van 20 miljoen per jaar naar 8 miljoen per, de, per jaar. De gemiddelde leeftijd in Sub-Sahara-Afrika... is af, de afgelopen decennia gestegen met 20 jaar. Huh. Er gaan honderden miljoenen kinderen meer naar uh, school. Er zijn landen, neem Brazilië of India... die een enorme welvaartsprong nu hebben gemaakt... en de armoede die is daar drastisch verminderd. Maar komt dat door ontwikkelingshulp? Of komt dat doordat die landen niet... zelf op een gegeven moment... Niet uitsluitend, maar wel mede dankzij het werk van Nederlandse ja, organisaties. Waarom, waarom denk, denken heel veel Nederlanders dan van... dat moeten we mee stoppen met die ontwikkelingshulp, want het levert niks op? Als u nu zo even in één zin schetst wat er allemaal mee gedaan wordt. Ik denk dat ze denken dat de armoede nog niet de wereld uit is. Dat en klopt. daar hebben ze gelijk in. Ja, ja Maar hij is wel uh, veel minder dan hij vroeger was. Maar en hij ver moet verwijt, u, verwijt u zichzelf als organisaties ook dat u dat niet wat beter communiceert aan ons? Natuurlijk verwijt ik uh, dat uh, onszelf ook. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we in een meer gepolariseerde samenleving leven. Waarin heel makkelijk bepaalde uh, dingen worden geroepen. En er zit een bepaalde agenda achter om zeg maar, ten koste van het buitenland... een aantal zaken in het binnenland te, re te regelen. En daar probeer je je tegen te weer te stellen. Ja, maar dan doet u net alsof u als organisaties niks te verwijten zou zijn. Nee, terwijl er misschien in het verleden toch ook al dingen fout zijn gegaan. Er gaan zeker dingen fout. En het, niet ieder ontwikkelingsproject lukt. Ik denk dat ongeveer drie kwart van de projecten een positief resultaat laat zien. Maar een, een kwart mislukt. Daar ja. zijn we ook open en transpar transparant over. Uh, maar eerlijk gezegd, als we dat soort dingen melden... is er ja, niet altijd evenveel aandacht voor... Dat geldt ook voor de grote hulpacties. Uh, hè, er wordt veel aandacht aan besteed. Maar als wij de evaluaties tussentijds naar buiten brengen... is die aandacht uh, er amper. En dan krijg je weer kritiek als er een nieuwe actie is. Van je je, ja, je oh. vertelt nooit iets over de resultaten. Henk Ja, ik ben een heel betrokken toeschouwer. Ja. En uh, dat vind ik van mezelf in ieder geval. Wat ik inderdaad dus heel erg me herinner... als het gaat om ontwikkelingshulp... dat er heel vaak een verhaal meegepaard gaat van corruptie... en dat inderdaad in de, in de pijplijn... naar dus elke de, de doelen die je dan voor ogen hebt... dat er dus een hoeveelheid ondersteuning, financiële ondersteuning blijft hangen. Ja. Nou, als je dat, dat weet weg te halen en duidelijk te maken... dat dat in ieder geval voorkomen wordt... of zoveel mogelijk voorkomen wordt... en het er werkelijk bij de doelen komt... Ja. ik denk dat als het grote publiek dat daarover geen raakt, dat je ook een hele andere positionering krijgt van, van dus de toeschouwer. Ja, dus beter uitleggen, zegt u. Beter uitleggen en, en garanderen ja. dat, dat er niet te veel aan de strijkstok blijft hangen. Tom van der Lee? Nou, twee dingen daarover. Ten eerste, maatschappelijke organisaties geven geen geld aan overheden in ontwikkelingslanden, maar alleen aan, aan mensen zelf en hun organisaties. Waar meneer Gemser het over heeft, is wat we de bilaterale hulp noemen. De hulp tussen staten. Uh -huh. uh, daar worden ook steeds meer door de Nederlandse overheid voorwaarden aangesteld. Ook om corruptie, corruptie uh, in te dammen. Ten tweede is het zo dat de ontwikkelingssector... de sector in Nederland is waar de strengste salarisnorm geldt. Als het gaat om uh, de betaling aan uh, directieleden. En alle organisaties houden zich ook daar aan. Daar is onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Daar is over gerapporteerd door het ministerie aan de Tweede Kamer. Uh, dus u zegt die strijkstok, die, hebben we zo weinig die dat blijft zo weinig mogelijk aan in ieder geval. Als je spreekt over strijkstok in Nederland, dan zou ik naar andere sectoren kijken dan ontwikkelingssamenwerking. Ja. Even iets over de effectiviteit van die ontwikkelingshulp. Want daar gaat het ook vaak over. Van nou ja, wat levert het nou op? U zei net, nou, drie kwart levert wat op, een kwart niet. Uh, VVD-kamerlid, voormalig VVD-kamerlid, Anjaan Boeken zijn, die schreef een boek over de inactiviteit, ineffectiviteit van die bezuinigingen. Laten we even naar hem luisteren. Als je heel veel geld geeft, dan weet je zeker dat het misgaat. Dus juist als we minder geven, is het beter voor al die een, derde wereld. Dan is dat een kans om effectievere vormen van hulp te doen... en ook daadwerkelijk iets aan hulpverslaving te doen... en zelfredzaamheid te bevorderen. Ja, hij snijdt een punt aan wat inhoudelijker is... dan maar roepen dat het allemaal uh, een, een grote put is waar alles in verdwijnt. Zelfredzaamheid bevorderen door minder te geven. Ja, maar ook dat klinkt heel goed. Maar het gaat er natuurlijk om wat je in de, feitelijk in de praktijk doet. En wij geven niet eens zo heel erg veel... En bovendien is het natuurlijk ook nog weer verspreid over meerdere landen. En er is een enorme modernisering gaande. Nederland heeft bijvoorbeeld het aantal partnerlanden gehalveerd. Heeft veel meer focus aangebracht in op welke speerpunten het geld wordt ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om landbouw of water. Terreinen waar Nederland zelf ook veel kennis op bezit. Dus het gaat er inderdaad om op om een intelligente manier hulp te geven. En niet zomaar een hele grote bak geld ergens neer te zetten. Maar dat gebeurt ook niet in de praktijk. Maar kan het effectiever? Alles kan altijd effectief zijn. Ja, maar dat vind ik te algemeen. Ja. He, he, hebben jullie in jullie sector zelf nu een beeld van als het, uh, stel er moet minder geld komen, maar wilde hetzelfde effect behouden? Kan dat? Um, ik denk dat dat kan. Ja. En dat heeft ook te maken met de keuzes. Zeg maar. Wat doe je in welke landen en welke vorm van hulp geef je waar? Je hebt een aantal landen die zijn uitermate fragiel... en ontzettend arm. En daar heb je uh, een verantwoordelijkheid te nemen om basishulp te geven. Ook in de gezondheidszorg, de watervoorziening. Omdat die overheden daar het gewoon niet redden. Maar landen die iets verder zijn, moet je andere vormen van hulp geven. Die veel meer inspeelt op het vermogen van mensen... om zichzelf te helpen, bedrijvigheid te creëren. Ja, en dat zijn zaken... Uh, waar waar je natuurlijk in termen van effectiviteit nog altijd weer iets nieuws kunt leren... maar je werk kunt verbeteren. En hoeveel kan er dan af? Uh, wat mij betreft kan uh, en moet er niets van af. Er is al een miljard op maar bezuidigd. Maar u zegt net tegen Thijs, ja, het kan effectiever, maar er kan niks van af. een internationale verantwoordelijkheid. Uh, Nederland is uh, na Luxemburg het rijkste land van de Europese Unie... Per hoofd van de bevolking verdienen wij een derde meer dan de gemiddelde Europeaan. Dan is het ook logisch dat we meer geven dan het Europees gemiddelde. Die 0,7 past dan perfect. U wordt er bijna boos van, hè? Ik word er inderdaad. Nou, niet boos van, maar... maar, ik maar ben nog er wel een keer, toch? Ik ben er gepassioneerd over ja. en ik vind het ontzettend belangrijk... en heel kwalijk dat nu we voor een grote uitdaging staan... als, de Nederlandse, sa als Nederlandse samenleving. Dat was als eerste we kijken naar de mensen die er echt het slechtste voor staan in de wereld. Wat opvalt in uw brief uh, is dat u vooral economische argumenten gebruikt... waarom wij niet moeten bezuinigen op uh, ontwikkelingssamenwerking. Terwijl je toch in eerste instantie zou denken... het gaat toch ook vooral om uh, mensen redden die anders misschien doodgaan of mensen helpen. Uh, en u zegt eigenlijk ja, het is ook in ons eigen belang, want wij krijgen ook weer wat terug. Gaat u niet ja, een beetje te veel u... mee in het jargon van dat economische denken? Nee, we hebben gepro geprobeerd om een goede balans te vinden. Er zijn hele belangrijke en goede morele argumenten. Tegelijkertijd zijn er ook rationele en zakelijke argumenten... die ons eigen belang dienen. We, zijn, we leven in een globale wereld. Wij zijn afhankelijk van anderen. Als het nu gaat om de klimaatverandering, de energievoorziening. Er zijn 3 miljard mensen onder de 30 jaar. 90 daarvan leeft in ontwikkelingslanden. Uh -huh. Als wij niet bijdragen aan betere kansen voor die mensen... krijgen we dat straks onherroepelijk terug. Maar u zegt, nu, u praat nu met heel veel passie over het lot van die mensen. In uw brief lees ik vooral ons eigen economische belang. Ja, Waarom zijn, benadrukt u dat zo? Nou ja, benadrukken, die, zijn, die belangen zijn er ook. Ja, maar krijgt u de handen niet meer op elkaar voor dat andere verhaal? Is dat het? Nou, ik denk dat het, dat het mooie is dat, er, uh, dat beide belangen spelen en dat uh, mensen die twijfels hebben op het, als het gaat om de morele uh, uh, noodzaak om dit te doen... dat ze misschien ook overtuigd kunnen worden dat er ook hele rationele ja, argumenten zijn. Ja, dus u probeert zijn. eigenlijk argumenten aan te dragen om mensen te overtuigen... die niet meer op grond van die morele overwegingen zijn Wij proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen... om juist nu en niet voor te kiezen ontwikkelingssamenwerking verder te bezuinigen. Wat klopt er van het verhaal dat jullie elk jaar zoveel geld krijgen... dat je aan het eind van het jaar uh, van gekkigheid eigenlijk niet meer weet wat je ermee moet doen? Fritz Westen vertelde dat vrijdag bij ja, Bouw Witteman, geloof ik. Ja, tot mijn Stomme verbazing verzint hij daar te plekken een bedrag van anderhalf miljard uit de duim. U moet zich bedenken, het totale budget is uh, 4,2 miljard. Dus en de, het meeste van dat geld ligt vast in uh, juridische verplichtingen voor meerdere jaren. Er blijft soms geld over, maar echt niet anderhalf miljard. Ja, kunt u deze strijd eigenlijk wel winnen? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ik ben, geloof er ik, nog wel in? Ik ben optimistisch. Ik denk dat er altijd mogelijkheden zijn voor verandering. En uh, ja, het is dan juist nu ook weer een kans... om mensen van die boodschap te overtuigen en erin mee te nemen... om ervoor op te komen. En ik uh, vertrouw ook dat politici, zoals uh, christendemocraten... die zich sinds jaar en dag zich hiervoor hebben ingezet... dat ze dat ook doen op het moment dat het het moeilijkste is. Ja, dus eigenlijk had er boven die brief moeten staan aan het CDA. Nou ja, uh, niet per se. Nee, want u de zegt, zij hebben de cruciale rol in die onderhandelingen op dit moment. Nou ja, het CDA heeft inderdaad een hele belangrijke sleutel. Dus zeker ook aan het CDA. Maar het is een brief gericht aan heel Nederland. Ja. want wij kunnen allemaal daar een rol en een verantwoordelijkheid in en nemen. En Gremser, voelt u zich aangesproken door die brief? Ja, ik, ik zou het eerste zou ik dus insteken op de, de hulp naar de mensen zelf toe. De emotionele dus insteek. Dus niet de economische motieven. Nee, en dat heeft uh, mogelijk een beetje te maken met mijn eigen achtergrond. Ik heb ooit een, uh, een wees uit uh, Biafra. Dus inderdaad een aantal jaren dus als, uh, als pleegvader mogen, uh, mogen opvangen. En ja, die emotie is er natuurlijk. Ik zie het aan u. Ja, ja. nou ja. Het is, uh, <laughs> dat, u moet daar weer aan denken. Maar u zegt van dat ja. soort motieven moet je laten horen. Ja, en, dat, en, en dan, dan, dan, dan, dan zie je fysiek en mentaal hoe schrijnend het, het, het is. En, en hoe snel je hulp kunt leveren, hè. En dat is, dat is een van de kostbaarheid die anders is dan een. Uh een, een, een financiële paragraaf van uh, dit uh, kosten en baten. Ja. Nou, Tom van alleen nieuwe ambassadeur hier? Ja, fantastisch. <laughs> nou, we hebben het al in het verleden ook al wat samen. Ja, gedaan. precies. Okay, je dus, uh, je is ingestoken. Ja. Straks. Nee, dat praat... is niet waar. Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee, nee. Dat was een poging tot grapje, sorry. <laughs> <laughs> Straks, balroom, danseres en Russin Jevgeny Parakina over de charmes van Ruslands nieuwe sterke man Vladimir Poetin. Maar eerst hem kremsel, u hoorde hem al, schaatscoach. Want ondanks de, de alle mooie medailles die je winnen, gaat het niet goed met het schaatsen, geloof ik. Hè? Dat gaat ze wel, maar met het denken over de faciliteiten daarover... gaat het van, van de voorzitter van de KNSB, de heer Terpstra... tot en met Irene Wurst en Sven Kramer gaat het niet goed. Nee, iedereen eigenlijk. Laten we eens maar even de, de, de belangstelling nemen van de bevolking... en de bereidheid van sponsors om er ook geld in te stoppen. Is mijn waarneming juist dat dat beide afneemt? Ja, de. de, de dat laat zich verklaren, heel simpel, doordat je dus met uh, op het ogenblik de 50 goed betaalde Nederlandse schaatsrijders. 50. 50. Maar vier startplaatsen op een afstand hebt internationaal. En, en, dus er zijn er gewoon te veel? Er zijn er in die zin te veel. Ja. En uh, we zijn ooit, uh, sinds 19, uh, begin 90 jaar, sinds 95, zijn we dus, uh, hebben we de kernploeg als instituut verlaten en zijn we dus. Uh, als KNSB bereid gevonden om dus de merkenteams de ruimte te geven. Dat zijn de, de TVM's, de, precies. de andere... Ja, precies. Ja. Nou, en dat, dat kan mogelijk op een gegeven moment... Ja, ook al door dus de financiële omstandigheden en op het ogenblik maatschappelijk... kan dat op een gegeven moment wel weer eens een keer gekeerd worden. Maar eigenlijk zegt u dan, het is ook niet zo erg, er zijn er gewoon veel te veel... dus laat maar een aantal van die sponsoren opstappen... dan komen er minder profs in Nederland en dan gaat het misschien weer beter. Dat is, dat is niet buiten nee. oh, dat buitengesloten. Nee, dat is een heel logisch scenario eigenlijk. Ja. Ja, en nu vindt het ook niet erg? Nee, het is, ik ben een betrokken toeschouwer. En het gaat erom dat je dus niet een grote teleurstelling hebt bij al die sporters die dus graag, graag inderdaad zich willen manifesteren op het internationale podium, maar niet de kans krijgen. Of hebben we gewoon te veel schaatsers? Hebben we te veel geïnvesteerd in het krijgen van goede schaatsers? Nou, dus, dus de American teams hebben er wel voor gezorgd dat daar waar ze hun exposie wilden hebben, want het zijn natuurlijk geen filantropische instellingen. Die, die sponsoren. Nee, die willen wil ex-, wil exposure hebben. En in, het, in de relatie dus uh, investeringen is dat natuurlijk ook heel erg van betekenis. Maar ja, dat, dat, heeft, dat heeft waarschijnlijk nu zijn grenzen bereikt. Ja. En dat zal mogelijk een krim, een krim geven. Uh, afgelopen weekend was de schaats in Heerenveen... in Tielf, ja. de World Cup, uh, ik geloof zaterdag en zondag. Vrijdag ook. Vrijdag ook al. En dat was wel geteld, heb ik me laten vertellen, één race spannend. Laten we daar even naar luisteren. Wat een strijd is dit! Van De Jong pakt hier bijna een seconde op Bergsma. Bergsma heeft nog de binnenbocht. Ze gaan tot het gaatje, de beide mannen. Pomp bon de Jong wint hier de 10 kilometer in 12, 58, 47. Dit was topsport van de bovenste plank. Schitterende race. Ja, dat was de enige spannende race op deze afstand. Op deze afstand? Ja. ja. ja. En is, is dat genoeg? Nou, als, als consument, als uh, sportgeïnteresseerde wil je natuurlijk inderdaad, als je daar bent, wil je natuurlijk veel meer uh, spannende races zien die in de buurt zijn van dus de beste. Ja. Want als het inderdaad gaat om spannende races alleen, dan gaat het niet om. Je moet inderdaad dus die hele grote, hoge prestatie ook leveren. Ja, maar de 10 kilometer kan dat nog in deze tijd? Of zegt u van dat is zo uh, niet televisie-geniek? Daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Als we praten over het format waarbij de internationale schatsport dus, dus zich moet ontwikkelen naar de toekomst toe. Dan, dan heb ik daar wel een verhaal over. En daar heeft de 10 kilometer nog steeds zijn plaats. Maar ja? anders, maar anders als, als op het ogenblik. Hoe dan? Hoe zou je de 10 kilometer dan nog laten kunnen meedoen? Begin bij de Olympische Spelen. De 10 kilometer op de Olympische Spelen. De 5 kilometer op de Olympische Spelen. De 1500 meter. En de 500 meter. De 1000 meter niet meer. Mm -hmm. Daarnaast de 10-pursuit. Op de langere afstand. Ja, dat is dus dus vier 4 ploeg schaatsers. Ja. Ja. Ploegachtervolging, ja. ja. Ja, en... Uh, dat is een variant op wat ik gisteren heb gezien. Dat is dus de, de duo-sprint. Niet met z'n drieën, maar met z'n tweeën. Ja. En uh, het IOC schrijft voor dat je per land... maar tien deelnemers op de Olympische Spelen mannen... en tien deelnemers vrouwen mag, mag insturen. Uh, het is te raar voor woorden dat uh, bij dus de team-pursuit... dus die ploegenachtervolging eigenlijk ja. naar elkaar toe... dat je daar eerst je moet kwalificeren op de individuele afstanden. Ja, maar ja. ik wil even bij de tien kilometer blijven. Ja, U zegt die kan gewoon blijven. Is het niet die, te lang? Niet, die is niet te lang. Want de specialisten die maken daar die hevige strijd van, zoals we dus afgelopen zaterdag dus in t alf hebben gezien. Ja, Uitstekend. En kan je dan niet het beste gewoon de, de twee beste vijf kilometers nog één keer de tien kilometer aan elkaar laten rijden? Doe nee, je één keer langs kijken. De vijf, de vijf kilometer specialisten zijn anatomisch-fysiologisch toch van een andere soort dan de 10 kilometer rijders. Ja. Dat zijn verschillende disciplines. U zegt, ondanks dat het saai is, volgens velen gewoon erin houden. Ja, dat is, het hoeft niet saai te zijn, als het maar mensen zijn... die dus van dezelfde kwaliteit zijn en tegen elkaar ten strijde gaan. Dan is het, dus zoals de race was, afgelopen zaterdag... we hebben niet net uitgezonden. Ja. Toch, Lee, leek kijk je wel eens 10 kilometer lang? Ja, zeker. Ik ben ook in Tielf geweest... en uh, ik vind het een prachtige sport om naar te kijken. Ook 10 kilometer achter elkaar? Ja, ja, zeker in zo'n sfeervol stadion is dat. Uh, is dat vol te houden? Ja, <laughs> oké. Okay. Als, als u vraagt achter elkaar, zoals ik het nu ook heb gezien, de 10 kilometer, daar is niks aan. Oh, toch niet? Afgelopen zaterdag, nee. Maar zoals die rit is geweest, die net is uitgezonden, dan is het wel mooi. Ja. En dat krijg je op een Olympische Spelen ook als je dus heel selectief die, die 10 kilometer specialisten. tegen elkaar laat strijden. En als je acht van die ritten hebt, is het prachtig. Ja, maar dan moet je echt de toppers hebben die een beetje aan elkaar gewaagd ja, zijn. Tuurlijk. Dan kan het. Ja. Ja. Uitstekend. Je Kenia Parakina. Goedemiddag, hartelijk ja. welkom. Houdt u van schaatsen? Ja, zeker. Bob de Jong is mijn danspartner geweest. Ah, okay. <laughs> dus uh, vanaf dat moment ben ik helemaal uh, in schaatswereld. En ik ben op de hoogte van 10 kilometer. Okay. Ja. Ik, ik weet hoe interessant het kan zijn. En de Russen zijn zo'n beetje de enige die nog een beetje serieus tegenwicht bieden tegen de Nederlanders soms. Ja, de laatste tijden. Ja. Vro vroeger was het wel sterk, daarna was het eventjes weggevallen. Ja. En de uh, laatste paar jaar is het weer uh, heel sterk. Dus van nu mag het 10 kilometer ook blijven? Ja, zeker. Ja. Nou meneer Gemsen, en dan hebben we nog een soort van nationaal debat over het TIAF. Het stadion in Stadion dat is in jaar... Hoe oud is het? Dat is in uh, 1986 is het overdekt. En daarvoor was 25 het gewoon... 25 jaar. Ja, ruim 25, ruim 25 jaar. En er wordt nu gediscussieerd van, ja, is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? Nou, dit, het gebouw, je moet je bedenken dat ochtends om 8 uur dan, dan komen de mensen binnen en s'avonds om 10 uur, half elf... gaan de laatste weg. En op, per seizoen gaan er miljoenen mensen, gaan er over die drempel. Ja, dus dat is nog wel interessant. Zou je en, zeggen? en dat doe je 25 jaar achter elkaar, dan krijg je dat dus het gebouw op zichzelf dat dat gedateerd raakt, dat ja. raakt, raakt versleten. Met alle zorg- en onderhoudswerkzaamheden die ze tussentijds doen. En de techniek is waarschijnlijk, ook van het bouwen van het stadion, is waarschijnlijk voortgeschreden in die 25 jaar? De energiekosten per jaar zijn meer dan een miljoen euro. 1,1 miljoen laat ik, ja. ja. meer dan een miljoen euro. Kan dat goedkoper? Dat, natuurlijk. Met de technologie die men nu heeft... en de, de wijze waarop men nu dus materialen dus beschikbaar heeft... is dat van een heel andere soort. Ja. En wat er dus moet gebeuren is op dezelfde plek nieuwbouw. Gewoon helemaal plat? Gewoon die hut eraf schuiven ja. en nieuwbouw. Want de schaatsbaan is nog wel goed, die kan blijven liggen? Die heeft, die, ja, is uitstekend. En die heeft in een uh, tien jaar geleden heeft die 17 miljoen gulden gekost... En als je praat over duurzaamheid en hergebruik, moet je dat natuurlijk doen. Die, want die is nog steeds kwalitatief helemaal prima. Ja, dus alleen die, die, die hut, zoals u dat noemt, eraf <laughs> en dan een nieuwe hut erop. Ja, precies. En die is dan hipper, waardoor je minder energiekosten hebt. Ja, precies, nieuwe materialen gebruikt. En ja. daardoor krijg je dus, nou, dus veel efficiëntere dus, dus, uh, energiegebruik. Maar we lezen ook verhalen dat dan de Nederlandse toppers daar aan schaatsen zijn. En dan moeten ze om elf uur eraf, want dan komen de recreanten. Ja. Een uitstekende opmerking. Ik okay. <laughs> was er stil, meneer Gems, ja, En ik zal u zeggen waarom. Want, en dat is een op opmerking waar ik mee begon. in de richting van de heer Terpstra, KNSB-voorzitter. tot en met is dus iedereen in Wuurst en Sven Kramer. Ja. Die doen niet aan goede belangenbehartiging. ten aanzien van de topsport. Die zijn, met, met, die zijn voor alle schaatsen in Nederland actief dan of zo? Nee, nee, nee. Die, die, die roepen vanuit een veel te beperkt. alleen maar mogelijk eigenbelang. of inderdaad dus uiterlijk vertoon. de topsport in Nederland. Heeft. En dat is helemaal niet exclusief dan alleen voor Nederlanders. Die heeft een eigen baan nodig. Die 360 dagen per jaar... van ochtends acht tot s avonds 8 beschikbaar is. Maar kan het dan nog uit? Ja, natuurlijk. Je kan, jij kan toch geen uh, 12 uur per dag trainen, meneer Gems. Nee, maar dus dat is wat anders. Er zijn naast, naast dus de, de, de merkenteams teams op het ogenblik... zijn er ook hele andere schaatsrijders en schaatsgroepen... die dus inderdaad dus ook graag gebruik maken van die activiteit. Tot en met die hetzelfde Track dus, en de subtop die, die daarin bediend kan worden. En daar moet je een eigen baan voor creëren? Die baan die dus nu opnieuw gebouwd wordt, ja. want zo zeg ik het, het is een nieuwbouw. Ja. Die, uh, die wordt gefaciliteerd uh, en klimatologisch totaal beheersbaar. Daar trainen die mensen 360 dagen per jaar in... minus de evenementen die er worden gehouden. En daar komt het publiek ook. Daar zijn de grote toernooien van het afgelopen weekend... Ja. en de wereldkampioenschappen ook. Daarnaast, en dat is mijn pleidooi... Uh, wat ik uh, toch genoodzaakt ben om te houden... vanaf, ja. vanaf vorige week toen het besluit werd ge genomen... om het dus op dezelfde plek te doen. Daarnaast moet een andere eenvoudige 400 meter baan komen. Ja, en ook echt precies daarnaast. Hè? Want U kwam hier binnen met een poster van de tekening van uw plannen. En dan zie je twee schaatsbanen gewoon helemaal naast elkaar. Naast elkaar. Aan elkaar met één ingang, geloof ik. Ja, en ook, als ik het goed dat, dat splits ik dan wel weer snel natuurlijk. Maar het gaat erom dat, dat nu op het ogenblik in Heerenveen... er wordt nee verkocht aan, de, aan jongens en meisjes, mannen en vrouwen... die daar dus een schaatsport willen doen... in wedstrijdsituaties uh, in verenigingsverband. Omdat ze dus gewoon vol, vol zijn in, in, in facilitering. Ja, ja. En u zegt dat is niet goed. Ja. Almere wil ook nu. Dat zal zo zijn. Nou, dat zegt u op een toonas. Het kan <laughs> maar gestolen worden. Nee, nee, nee, hoor. Iedereen moet doen wat hij wil. Maar dat is net als in een wedstrijd. En, en zoals ik de Bob de Jong dus uh, mocht vertellen in Nagano... toen hij tegen Gianni Rommert per 10 kilometer moest rijden... en tweede werd. Alleen in de schaduw van Gianni, want die ging wat harder. Ja. Maar nogmaals, uh, ook, ook hij deed dat. Ik heb hem niet op een gegeven moment gecoacht... in de richting van, je moet naar Gianni kijken... want die gaat zo hard en dan moet je dus bij de trekhaak blijven. Want dat is natuurlijk niet handig. Mm. Je moet alleen maar uitgaan van je eigen krachten. Okay. En dat is, dat is in Friesland net zo. Zometeen na het nieuws van half drie praten we aan deze tafel... met Jevgenia uh, Parakina over de verkiezing gisteren weer opnieuw... van president Poetin voor de derde keer. We praten ook over de euro, over het onderzoek van de PVV... wat uh, om drie uur gepresenteerd wordt... naar de vraag of we de gulden weer terug moeten hebben. Dat doen we met André Tendam en Ewald Engelen. Verder blijven hier zitten Henk Gemser, uh, die sprak over schaatsen... en Tom van der Lee over uh, korten op ontwikkelingssamenwerking. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Inwoners van de Syrische stad Homs krijgen eindelijk humanitaire hulp. Hulporganisaties hebben voedsel, drinkwater en medicijnen afgeleverd. Wekenlang hebben Syrische regeringstroepen de stad beschoten. Hulporganisaties werden niet toegelaten en er was nauwelijks nog voedsel in de stad.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 Aan de bij Rotterdam staat op de A16 tussen Breda en Rotterdam in beide richtingen file van 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel... ...Bolroen en Rusin Yevgenia Parakina... ...over de charmes van Rusland's nieuwe sterke man Vladimir Poetin. Oxfam directeur Tom van der Lee. Hij verzet zich met hand en tand tegen bezuinigingen op ontwikkelingshulp. André ten Dam en Ewald Engelen over onze heimwee naar het joetje... ...de meijer en de piek. Kunnen we daar nog naar terug? En uh, schaatscoach Henk Gemser. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DDD... ...of gaat u naar de website ditstedag.nl. Het zal voor weinig mensen een verrassing zijn geweest. Uh, Vladimir Poetin is sinds gisteren weer de grote baas in het Kremlin. Jefkenia Parakina, voordat we met jou erover gaan praten, luisteren we eerst even naar waar we jou van kennen. Ja, ik denk dat na zo'n performance uh, ga je begrijpen, dames zijn aan de leiding. Ja. En ik hoop dat het publiek en iedereen gaat zich realiseren dat we misschien de laatste keer hebben gekeken naar de beste danseres. ...van België en van Nederland. Zo. Ja, zo kennen we jou, de strenge mevrouw... ...in de jury van So You Think You Can Dance. Je bent zelf ook professioneel balroomdanseres... ...maar liefst acht keer kampioen van Nederland. Ben je op die manier ook in Nederland terechtgekomen? Um, eigenlijk net ietsje anders. Uh, de Efteling had een contract met onze universiteit. En ik was een student van de Universiteit van de Cultuur van Rusland. En uh, ik had gewoon een stage hier gelopen... Had niets met dansen te maken? Nou, wel met dansen te maken. Ik danste gewoon bij de Piranje. Oké. Okay. <laughs> maar het is heel lang geleden. 17 jaar, ongeveer. Nee, nee, nee, het was nog langer Dat geleden. was nog veel langer nog geleden, langer. want 17 jaar geleden ben je naar Nederland gekomen? Ja. En kom je nu nog vaak in Rusland? Ja, ik ben, uh, ik ben regelmatig in Rusland, want mijn familie, mijn, uh, mijn moeder, mijn zus, uh, iedereen woont daar. Ja, ja. Nou ja, gisteren, mocht je stemmen gisteren? Uh, ik mocht stemmen, maar uh, ik heb het niet gedaan. Want uh, ik ging heel goed nadenken. Ik ben al 17 jaar weg uh, vanuit Rusland. Ik ben 17 jaar weg. Uh, ik kom daar terug. Maar uh, ik vind niet dat ik precies voel en precies weet... wat Rusland die, uh, Russen die daar uh, wonen, die daar leven... Uh, wat ze ervaren, wat ze voelen, wat, uh, wat, wat ze moeten hebben. Jij zegt eigenlijk ben ik niet goed in staat... om te bepalen wie goed is voor Rusland op het moment. Ja, dat was, dat was mijn beslissing gisteren. Want ik wilde gaan stemmen. Uh, ik had een gesprek met mijn moeder over wie zij ging stemmen en uh, hoe de situatie is in, Mo in Moskou. En toen dacht ik. hou, oh, ik hoor zoveel verschillende meningen. Ik doe het niet, want ik heb dan niet genoeg informatie. Of uh, hier vandaan vind ik het niet eerlijk naar Rusland toe om, uh, om te gaan stemmen. Nee, dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Dat is wel een mooie ethiek, Tom. Jij hebt vroeger bij GroenLinks gewerkt. Stel dat alle kiezers zo <lacht> goed dat zouden nadenken voordat ze gingen stemmen. Ja, ik, vind het, uh, ik, ik kan het wel begrijpen. Als je uh, lang uh, uit het land uh, waar je bent geboren en getogen bent vertrokken... dan is het moeilijker in te schatten. Maar uh, de mogelijkheid om de verhoudingen in een land te beïnvloeden met je stem... Uh, je moet je niet makkelijk uh, links laten liggen. En Efkene, mag ik vragen waarop jouw moeder heeft gestemd? Ik heb het gevraagd net voordat ik naar de studio vertrok. Uh, zij heeft op Poetin gestemd. Terwijl ze um, ja, een tijdje geleden niet zo enthousiast uh, erover was. En ze wilde dat graag niet. En uh, ik heb het expres gevraagd. Ja. Poetin, mijn vraag was waarom. Zegt: um, Dit is de enige man op wie Rusland op dit moment kan vertrouwen en leunen. Want het is in zo'n house. Dat uh, hij is de enige die alles uh, voor elkaar kan krijgen. Wat een beetje regelmatig, een beetje. Terwijl ze ja. toch eigenlijk eerst meer op voor de oppositie was? Ja. Oh, dat is wel bijzonder. Dus ik was, ik was dus inderdaad jij, ik, ik was ook heel erg verrast. Dat jij van ja. je stoel viel en dacht, nou ja. dan weet ik het ook ja. niet meer. Ja. Ja. Dus, dat is letterlijk. Maar, <laughs> maar ze was niet de enige, want Poetin kreeg twee derde van de stemmen. Is dat dan een beetje verklaring? Dat mensen misschien wel denken, van het is niet helemaal koosje... maar het is wel een sterke man die ons door deze tijd heen kan helpen? Precies. Ze zijn bang voor allergie, denk ik, hè? Ja, het is precies, en ze, hebben, uh, ze gaan altijd voor de sterkste man. En ik denk dat op dit moment, Poetin is de sterkste man van Rusland. Dat is echt het belangrijkste criterium voor de kiezer, de sterkste moet winnen? Ja, in Rusland wel. Uh, alle Russen, ze zijn gewend, het is uh, in de cultuur van Rusland, ze moeten altijd een leider hebben. Uh, ze kunnen niet zelf... Uh, er moet altijd iemand zijn. En er is altijd iemand geweest. Ja. Of Tsar, of uh, Lenin, of Stalin. überhaupt iemand. En het of gaat die... er niet om of hij dan per se hele goede idee heeft... of dat hij heel erg deugt. Het gaat erom dat hij sterk is. Dat hij sterk is en, en dat, uh, dat ze hem kunnen volgen. En uh, uh, dat mensen kunnen het gevoel krijgen... dat uh, dat, dat persoon achter, achter de volk staat. Want dit is precies wat gebeul, uh, gebeurde met Lenin, met Stalin, met Brezhnev... Dat, dat was het verhaal. En nu is het precies hetzelfde met Poetin. Is dat dan belangrijker dan uh, leven in een democratisch land? Die sterke leider? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ehm... Uh omdat er ook twijfels zijn natuurlijk over het democratisch gehalte van Poetin. Natuurlijk, precies. En ik heb gevraagd... Ik, uh, ik heb letterlijk gevraagd aan de mensen die ik, uh, die ik uh, aan de telefoon heb gehad... Uh, waarom en hoe. En ze zeggen, ja, democratisch is goed, alleen... Poetin is op, op dit moment gewoon de beste man voor, voor het land. Hij weet hoe hij dingen moet regelen. Hij weet hoe hij dingen voor elkaar moet krijgen. En als het uh, ook geforceerd moet zijn, dan moet het maar ja. zo. Democratie is leuk, maar de boel moet wel eens geregeld zijn. Ja. Ja. Zullen we even luisteren naar Poetin. Hij sprak gisteren met tranen in de ogen zijn aanhangers toe. Ik yes, Kan je vertellen wat hij zei? Uh, ik wil iedereen bedanken die voor mij heeft gestemd. En ik heb aan jullie gevraagd: gaan we winnen? En volk zegt ja, we gaan winnen. Hij leek geëmotioneerd. Zou dat kunnen? Zo kennen we hem niet echt. Ja, maar dat is heel vaak, uh, heel vaak met Russen. Iedereen uh, in, uh, in de Westen heeft het idee dat de Russen allemaal gesloten zijn en uh, koud en koel. Maar uh, op het moment dat, dat iets je raakt, uh, dan krijg je de tranen te zien. Ja, en dat, dit was dus zo'n moment? Ik geloof het wel. Hij zal niet echt getwijfeld hebben of hij het zou halen, toch? Uh, hij moet wel zekerheid hebben. Ik bedoel, 64% is, is uh, niet, niet, zomaar, niet, van boven niet zomaar gebeurd. Nee. Uh, er zijn heel veel moeite, heel veel werk uh, daarvoor gedaan. Maar, uh, ja. En fraude? Nou, dat is ook een uh, moeilijke verhaal. Fraude. Kijk, wij kijken natuurlijk heel snel over wat is verkeerd gegaan. Natuurlijk zijn er dingen verkeerd gegaan. Maar weer. Ik hoor van heel veel mensen in Rusland, dit is de enige en eerste man in de wereld, die heeft zelf voorgesteld, uh, webcams. Ja, in heel veel stemlokalen hangen webcams. Overal. He? Ja, overal zelfs. Overal. Ja, maar goed, dan kan je nadat de stembussen zijn gesloten het best nog even gaan tellen. Staan de webcams er ook nog aan? Hmm. De waarnemers zeggen dat een derde van de stemmen, uh, zeg maar, fraudeleus tot stand zijn gekomen. Ja, het punt is, uh, Rusland is zo groot. Je ja. kan zo moeilijk alles controleren. Ja. Want ik hoorde ook heel veel verhalen en ik heb heel veel gelezen over hoe het gegaan is in Kamchatka, in Siberië, in het noorden van Rusland. Het ligt zo ver. Probeer maar daar wat te regelen. Begrijp jij die, die, die, die terughoudendheid hier in het Westen om, te, om het als eerlijke verkiezingen te zien? Of vind je dat wat overdreven? Dat wij daar zo moeilijk over doen? Nee, nee, nee. Ik had zelf precies hetzelfde. Ik had precies hetzelfde gevoel. Totdat je moeder zei dat ze op Poetin ging stemmen. Ja, vandaag. <laughs> <En die stort laughs> van zegt, het is zo in. En is echt bizar. Want zij was zo van: uh, ja, of op wie moeten we stemmen? Het probleem is. Um, er is niemand anders die wat anders kan aan Russen bieden. Want iedereen praat over betere leven, betere sociale verzorging... over uh, voorkomen van de oorlog of dit soort dingen. En iedereen praat erover. Alleen, dus Poetin is de sterkste op dat moment. Ja. sterkste en duidelijkste. Nou, ja. daarom gaan ze voor hem stemmen. En de verkiezingen waren wel eerlijker verlopen... hoorde ik van Tini Cox, senator van de SP... die ook waarnemer is, dan de vorige keer. Dus er is wel enige groei te zien dan. Ja, absoluut. Maar eerlijk gezegd... Uh... Wat is eerlijk in Rusland? Nou, vertel. Ja, dat weet u wel. Ik bedoel, uh, ik krijg het al, altijd het gevoel in Rusland... Uh, ze praten makkelijk over eerlijkheid en uh, democratie... maar uh, alles is te koop, nog steeds. Mm. Alles is te regelen, alles is te koop. Uh, en het zijn dingen die uh, gewone gemiddelde Nederlandse mensen niet kunnen begrijpen. Ik merk ook heel vaak in mijn gesprekken met Nederlandse mensen. als ze naar Rusland gaan, uh, gaan uh, dan moet ik dingen ook uitleggen. Hoe het werkt, hoe, hoe Russische mentaliteit in elkaar ziet. hoe je mensen kan aanspreken en hoe je dingen voor elkaar moet krijgen. Ja, want het Rode Plein stond vol gisteravond. met aanhangers die allemaal blij waren. Was dat gratis of hebben ze daar ook geld voor gekregen, denk je? Uh, daar ben ik niet op de hoogte. Maar uh, ik ben wel op de hoogte dat het hele centrum van uh, Moskou. Waar Alleen maar mensen die achter Poetin stonden. Allemaal supportgroups, uh, groepen van Poetin. En ook echt, denk jij? Ja, je klinkt ja. Nou, er zijn, er zijn genoeg. Ja. Maar jij zegt, alles is te koop, dus ook een verkiezingswinst. En hoe zou dat dan werken? Uh, Laat je gedachten eens de vrije gang gaan. Nou, wat, uh, wat ik ook. Uh, ja, er is natuurlijk een bepaalde informatie die ik, uh, die ik krijg vanuit Moskou. Sommige mensen krijgen geld om uh, op de plein te komen. Om uh, inderdaad voor iemand op te komen. Hm. En voor sommige mensen is duizend rubbel niks. En voor sommige mensen is duizend rubbel heel veel. Ze gaan, ze, ze gaan natuurlijk heel simpel denken: nou, dat is makkelijk verdiend. Ja. En doen alle partijen dat dan? Um, ik Poetin... weet niet over anderen, maar ik weet zeker dat... Uh, dat bij die van Poetin wel. Dat, in dat is wel... Uh, dat gebeurt. Ja. Meneer bent u veel in Rusland geweest tijdens uw uh, loopbaan als ja, schaatscoach? toch een aantal keren. Ja. Heeft u veel dingen zien veranderen in die tijd? Nou, het was nog allemaal voor 1989. Dat u er was, daarna eigenlijk niet meer? Daarna eigenlijk niet meer, nee. nee. En wat herinnert u zich daarvan? Nou, ik, ik weet wel dat... het uh, was één moment dat wij dus in de periode van Hein Vergeert, Leo Visser, Gerard Kemkes... Jan Ikema en Geert Kuiper, dat ik uh, uitgenodigd werd namens de socialistische organisatie daar te plaatsen via Moskou. Dat we in Kazachstan dus de, de internationale wedstrijden moesten rijden daar. En het was gedicteerd vanuit Moskou. Ja. En, en dat vond men in Kazachstan helemaal niet prettig. Dus waar moesten ze dat uh, tot uiting brengen? Dus bij de gasten, dus we hebben dat geweten. U werd, en, u werd nogal naar behandeld? Ja, we werden echt uh, letterlijk in de wacht gezet. En uh, soms dan, uh, zou er een bus komen en dan zaten we drie uur later, zaten we er nog. Oh, ja. En, ja, dat gebeurde gewoon. Maar, ja. maar goed, het had veel meer te maken met de interne spanningen. Maar op het moment dat je het emotioneel moet, moet incasseren. Zeker met een groep van die honden, jonge honden als ze toen waren. Dan Schikt was het niet, niet zo geweldig. Nee. Maar, uh, nogmaals, dat was het Rusland van de Ja, toen, precies, maar. van voor de val van de muur, zeg maar. Jef Kenia, wat hoop je dat er nu gebeurt? Wat is het beste voor het land? Uh, Democratie is natuurlijk uh, de beste. Maar als stap één... Uh, het moet een, iets moet in orde komen. Dat mensen gaan begrijpen hoe, uh, wat is de weg is, waar ze heen gaat, gaan... en wat er gaat gebeuren. En dat het leven in Rusland van gemiddelde mensen... gewoon van gemiddelde Rus, beter kan worden. En daarom is Poetin nog niet zo heel slecht... Voor mij is het heel moeilijk om te zeggen. Ik, ja. uh, ik twijfel, ik twijfel. Want mijn voorkeur was meer prograf. Ja, dat is een van de oppositiekandidaten die ja. niet de 10% heeft gehaald. Nee, 7,9. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbeth Gruteke. Cotton candy in Naples Guy.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 Tomorrow and today Like the joy of Tasting a dewdrop Rains So let it Slip away Nothing's Like the present time Reaching High as far as I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 Sabrina Stark, Sunny Days. Zometeen na drie uur presenteert Geert Wilders zijn onderzoek naar de gulden. En één conclusie kregen we dit weekend al te horen. Terug naar de gulden is goedkoper dan voortmodderen met de euro. Daarover te gast André ten Dam en Ewald Engelen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag, goedemiddag. Ewald Engelen, u bent financieel geograaf verbonden aan de UvA. En begrijpt u dat Wilders dat onderzoek doet? Um, ja, hij heeft dat uh, ergens in uh, november vorig jaar gepresenteerd. Uh, dat hij dat zou gaan doen. Uh, en dat was vooral ingegeven door allerlei politiek-strategische overwegingen. Uh, maar de timing nu is natuurlijk fantastisch. Uh, we dreigen te gaan in de richting van ja, wat is het 9 tot uh, 16 miljard, wordt er genoemd, bezuinigingen. Uh, afgedwongen door ons lidmaatschap aan de euro. En in die context kan hij nu dit uh, rapport presenteren. Is er, er zo'n direct verband tussen wat wij moeten bezuinigen en het feit dat wij meedoen aan de euro? Nou, kijk, we hebben in die euro met z'n allen afgesproken dat uh, begrotingstekorten binnen bepaalde uh, perken moeten blijven. Um, Nederland zit daar boven. Oh. Uh, 4,5, uh, het had 3 moeten zijn. Ja. Uh, en daar moeten we iets aan doen. En dat resulteert natuurlijk in bezuinigingen. Ja. We hoorden dus al dat het goedkoper zou zijn om terug te gaan naar de euro. Of naar de gulden volgens dit onderzoek. Klopt dat volgens u? Uh, nou, erg veel hangt af van de uh, ramingen die in dat rapport staan. En dat heb ik natuurlijk uh, nog niet gezien. Nee, dus dat wilt we eerst eens even bekijken. Nee, maar. Vooral over wat nou de kosten zijn die voortdurend de eurolidmaatschap voor ons met zich mee gaat brengen. Op het moment dat je dus inderdaad dat uit de klauwen ziet lopen, ja dan wordt de kostenberekening inderdaad van ja, uh, gulden goedkoper. Goed. André ten Dam, u bent al een aantal jaren aan het procederen tegen de Europese Unie. U eist een schadevergoeding van maar liefst 500 miljard, omdat u zegt dat de gulden te goedkoop is ingeruild destijds. Vertel, hoe kan dat? Zoveel geld? Ja, uh, het is zo dus dat uh, uh, wij in de tijd de gulden omgewisseld hebben voor de euro. De conversiekoers, gulden voor de euro, was 2,20. Uh, naar de hand is komen vast te staan, uh, dus dat die conversiekoers niet juist was. We hadden uh, 1,95 voor een euro moeten betalen. Dus uh, ja, kort gezegd, we hebben een kwartje te veel betaald ja. voor de euro. En u zegt nu, ik wil dat geld terug van de Europese Unie en, en, en naar wie moet dat dan? Nou ja, om even uh, op je andere opmerking terug te komen, wij zijn nog niet met een uh, procedure tegen de Europese Unie uh, kunnen starten. Uh, daarvoor hebben wij nog onvoldoende geld bij elkaar uh, weten te krijgen. Maar wij hebben wel. <lacht> Mooi probleem in dit geval. Dat klopt. Dat ja. klopt. Maar wij hebben wel in uh, mei 2009 hebben we een economisch onderzoeksrapport uh, gepresenteerd. Waar de media tot op heden nog geen enkele aandacht aan geschonken heeft. Maar ge nu zit u hier. Aange, uh, dit is het moment. Uh, uh, uh, uh, aangeschonken heeft. En daaruit blijkt, om antwoord op uw vraag te geven: uh, dus ten eerste dus dat wij uh, 2,20 hebben betaald voor een euro. Ja. Dat had 1,95 uh -huh. moeten zijn. Doordat de gulden toen ter tijd niet gerevalueerd werd bij de uh, introductie van de euro, is onze uh, economie oververhit geraakt. En toen hebben we inflatie uit het buitenland geïmporteerd. En direct na de invoering van de euro hebben we allemaal in Nederland kunnen merken dus dat de prijzen de pan uitrezen uh, en de inkomens van de mensen, die, dat die daarbij geen aansluiting uh, vonden. Nee, dus, dus koopkrachtverlies. Ja. En als je de burger, dus de consument, een koopkrachtverlies heeft, dan werkt dat natuurlijk één op één door bij de binnenlandse bestedingen. Een revaluatie re van de gulden. Een revaluatie, re zegt u. hè? Ja. Devaluatie de ken ik wel, maar wat is een revaluatie? Re dus dat de gulden meer wordt ten opzichte van de buitenlandse munten. Dus Oké, okay. wordt doen, die sterker? Dan wordt die sterker. En dat wat voor bedrag kost. heeft het ons. Is dat dan die 500 miljard dat het ons gekost nou, heeft? Nou, uh, structureel, er zat een uh, enige opbouwtijd uh, uh, in, maar structureel kost het ons 10% van ons bruto binnenlands product. Dat heeft uh, in die tussentijd, we leven nu uh, begin 2012, uh -huh. maar tot en met 2011, luistert u goed, heeft dat blijft Nederlandse... altijd goed hoor. Heeft dat de Nederlandse burgers en bedrijven 620 miljard gekost. Onze ook... hele staatsschuld en het bezuinigen waar we het nu allemaal over hebben... valt daarbij totaal in het niets. Even naar Ewald Engelen. Ewald Engelen, is dit een plausibel verhaal wat u betreft? Um, Reik het u even snel mee? Nou, nee, kijk, wat, wat, er, wat er gedaan is, is dat uh, bij die omrekenkoersen van uh, valuta uh, richting euro, is uiteindelijk de sluitkoers uh, genomen, de slotkoers genomen van uh, eind december 98. Dus op basis daarvan is toen besloten dat de gulden omgewisseld zou moeten worden tegen 2020. Uh, er is uh, in 2005 een directeur geweest van de Nederlandse bank, uh, genaamd Henk Brouwer, die in het parool zich heeft laten ontvallen dat uh, we niet de uh, gulden hadden moeten omzetten in euro tegen 2,20, maar tegen 2. Dus in feite 2 uh, gulden voor iedere euro. Um, dat hebben we niet gedaan, omdat er dus inderdaad uh, sprake was van het uh, afzien van een revaluatie re van de gulden oh. ten opzichte van de D-mark, want daar hebben we het dan over. Het wordt wel heel ingewikkeld. Ja, heel... ja, absoluut. Het maar is maar ook... u zegt eigenlijk, we hebben het heel bewust gedaan, als ik goed naar u luister. Nou ja, wat je ziet in Nederland is dat wij natuurlijk toch altijd uh, heel erg inzetten op het stimuleren van onze exportsector. En we zijn dus erg bezig met het nadenken over... hoe we de concurrentiekracht van die exportsector kunnen bevorderen. Dat hebben we vanaf de jaren negentig gedaan... door het in te zetten op loonmatiging. Maar we hebben het ook gedaan door op het moment... dat de d revalueerde re ten opzichte van alle andere Europese valuta... om de gulden daarbij achter te laten. Dat hebben we één keer gedaan. En dat heeft onder andere uitgemond in deze... Uh, ja, toch wat, uh, wat hoge inwisselkoers ja. ten opzichte van de euro. Wat voor bedrag ziet u aan schade... Horen horen net André Den Dam zeggen... Uh, meer ja, ik, die, die berekeningen, ik heb daar het zicht niet op. Uh, het klinkt mij als enigszins uh, eenzijdig. Want op het moment dat je dus inziet dat het voor een deel gedaan is... om de concurrentiepositie van je exportsector te stimuleren... dan weet je dat die exportsector daar natuurlijk wel uh, dat die daar goed op heeft geboerd. We hebben er ook van geprofiteerd. We hebben ook van u. geprofiteerd ja. en dat zou je er natuurlijk vanaf moeten trekken. Ja. Meneer Den Dam nog even kort, niet altijd ja, in het Het is overigens zo, vanzelfsprekend is het zo, zoals meneer Engelen zegt... op het moment is tot de gulden toen ter tijd in waarde toegenomen zou zijn ten opzichte van de andere Europese munten... dan uh, had dat onze exportpositie even is dat. aangetast. Ja, dat, ja. Is, dat is helemaal juist. Maar ja. in ons onderzoek hebben we dat meegenomen. Dus die 620 miljard schade tot met 2011... dat is per saldo voor en na. Okay. Even kort, naar. we gaan zo meteen na drieën natuurlijk doorpraten... maar even kort nog okay, even mensen hier aan tafel... want een derde van de Nederlanders zegt we willen terug naar de gulden. Ik wil eigenlijk eens even peilen hoe dat hier aan tafel is. Evgenia, weer terug naar de gulden. Uh, toen ik hierheen kwam, was ik natuurlijk met gilders. Uh, en uh, ergens in de midden uh, zijn we naar euro's overgegaan, Of terug naar de roebel? <laughs> nou, dat, dat zou je niet willen. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is uitgesloten. Jij, jij weet het toch niet zo goed. Henk, gegeven soort, terug ja, naar de Heel de subjectieve ervaring is dat ik heb... Uh, ik beleef inderdaad dus het, uh, de, de euro als een, uh, dat alles heel veel duurder heeft gemaakt. Ja. Ja. Dus maar dus dat ja. is niet een motief om dus te zeggen ik wil terug naar de gulden. Maar de constatering is er wel. Hmm. Tom van der Lee? Ik wil niet terug naar de gulden. Er zijn fouten gemaakt. Er is geen politieke unie gecreëerd op het moment dat er een muntunie kwam. Er zijn landen toegelaten die niet hadden moeten worden toegelaten. Maar voor Nederland is het, in nee, mijn overtuiging, zeer schadelijk om eruit te stappen. Wij zijn een handelsnatie met een open economie... en wij hebben die euro enorm nodig. We hebben er ook enorm van geprofiteerd. We zijn niet voor niets naar Luxemburg, het rijkste land... per hoofd oh ja, de bevolking we in de Europese Unie. Goed, goed. Nou, zometeen uh, na de drieën, na de presentatie van het onderzoek... blijven we over dit onderwerp doorpraten met André Tendam en met Ewald Engelen. We gaan nu gaan naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Daniel D. Daniel, goeiemiddag. Goeiemiddag. Kom er maar in. Oké, okay, vloeibaar. De mens moet vloeibaar zijn. En niet alleen om achter de duinen te duiken... Dat zou een historische vergissing zijn. Omarm de gigantische uitdaging... wat je krijgt, wat je geeft. De mens moet vloeibaar zijn. Vloeibaar als de wolga. Vloeibaar als wodka. Vloeibaar als de motoriek van een danser. Vloeibaar als tien kilometer schaatsen... terwijl je uitgaat van je eigen kracht. De mens moet vloeibaar zijn... maar de munt moet hard blijven. Zo hard als het bord voor de kop... Van een leider zonder twijfels, van een buitenstaander met een mening. Zolang de munt maar hard blijft, want alles is te koop. En dan maakt het niet uit of het nu met de gulden, de euro of de roebel is. Dankjewel, Daniel D. Het geld moet uh, hard worden, maar wel rollen, toch? Ja, daar gaat Daniel oh, wow. Deni over, denk ik. Ja. <laughs> Niet vloeien. Dankjewel, Daniel. We zetten jouw gezicht gedicht op onze website. Dit is de dag Nu, daar is het later vandaag terug te lezen. Bedanken onze gasten, Yevgenia Parakina... Tom van der Lee en Henk Gremser, André Tendam en Dam en Ewart Engelen, die blijven na drie uur nog even bij ons. In afwachting van de resultaten van het PVV-onderzoek. En ook na drie uur kruipen we in de huid van Asma al-Assad... de vrouw van de zo omstreden Syrische president. Wie is deze charmante dertiger die in Engeland opgroeide? Ik sta achter mijn man...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 En deze heeft navigatie, cruise control en u kunt ook nog kiezen voor een sportstuur. Als het om uw auto gaat, weet u precies wat u wilt. Maar weten we ook hoe het zit met de financiering ervan? Met de online leencoach op abn weten weet u precies welke lening bij u past. Weten waarvoor we u tekent. Dat is lenen nu. ABN Amro, de bank nu. Let op. Geld lenen kost geld. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glassetter. Kijk op aferkend.nl.